Via de kabel op 104,5. En in de ether op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 3 uur. Gert Kluuk met het NOS Journaal. Bij de alarmcentrale van de AWB is goed te merken dat het vakantieseizoen is begonnen. De afgelopen week kwamen er uit het buitenland ongeveer 16.000 telefoontjes van vakantiegangers met problemen. Door het warme weer hadden veel automobilisten te kampen met hun koeling of accu. De meeste telefoontjes kwamen uit populaire vakantielanden als Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk. Maar ook de awb hulpposten in Barcelona en Athene hadden druk. Veel klachten kan de AWB telefonisch afhandelen... maar voor duizenden vakantiegangers moet bijvoorbeeld een hotel of garage worden geregeld. Langs de route van de Nijmeegse Vierdaagse komen morgen vanwege de verwachte hitte extra waterpunten. Ook wordt de start met 1 tot 1,5 uur vervroegd... zodat lopers de ergste hitte voor kunnen blijven. Dat heeft de organisatie besloten. Mensen die langs de route wonen wordt gevraagd water uit te delen aan de wandelaars. De temperatuur loopt morgen op de eerste dag van de Vierdaagse op tot boven de 30 graden. De organisatie heeft noodplannen klaarliggen, sinds in 2006... twee deelnemers aan de Vierdaagse door de hitte overleden. Van dag tot dag wordt bekeken of er maatregelen nodig zijn. Het Zoetermeerse reinigingsbedrijf Sterigenics mag toch openblijven. De Raad van State heeft het bedrijf gelijk gegeven in een zaak tegen de gemeente... Die wil Sterigenics stilleggen omdat het al jaren te hoge concentraties van een kankerverwekkend stof zou uitstoten. Volgens de Raad van State staat dat niet vast en kan op korte termijn niet worden vastgesteld wie er gelijk heeft. Sterigenics steriliseert medische apparatuur. Het bedrijf zelf wil nog dat het eind van het jaar in Zoetermeer blijven, dan verhuist het naar het buitenland. Voor het popfestival Lowlands, dat al maanden is uitverkocht, komen morgen weer kaartjes beschikbaar. De organisatie heeft ruim 400 tickets ongeldig gemaakt, die in de zwarte handel zijn ontdekt. En die zijn vanaf twee uur, morgenmiddag, weer via de website te koop. Het Lowlands Festival in Biddinghuizen is van 20 tot en met 22 augustus. Het weer overwegend zonnig, 24 graden te wadden, tot 30 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.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 De graaf met mij gezegd alweer.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 side Ritme, Ritme van from ZFM. Every time I look into Het meest gedaan heeft aan het Nederlandertje pesten en starren vooraf in de Duitse kranten. Al oh. twintig jaar. jaar. MUZIEK Save me, save me, save me. Y'all need somebody.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 Stem nu op zomerse50.nl En luister in augustus naar de grootste zomerrits aller tijden In de tiende editie van de Zomerse 50 dance. it's all I do so you dance I'm standing here with you, you move? I'll get inside your groove Van ZFM.